Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren van actiegroep Farmers Defence Force willen komende week actie gaan voeren. Ze zijn boos vanwege de stikstofplannen van het kabinet. Veel boeren zijn bang dat ze moeten verduurzamen, verhuizen of zelfs stoppen. Nadat dat bekend was geworden, ging een klein groepje al meteen verhaal halen bij natuur- en stikstofminister Christiane van der Wal. Ze zochten haar op bij haar thuis. Maar u heeft nog geen antwoord nee, gegeven op de vraag? Nou, wacht nee, even. Ik ben lang in gesprek geweest. Nou, ik hoe lang we eens... zijn we hier? Wacht ja, even. Nou, ik, ik heb een half uur toch? Nee, nee nu stop ik. Nee, nee, Ho! Ho. Ho. Ja. Ho! Mag ik even? Ja. Nu? Er stond eind van de maand al een actie gepland... maar de voorzitter van Farmers Defence Force wil niet zo lang wachten. Als het aan hem ligt gaan ze niet het hele land platleggen met hun trekkers... maar hij zegt erbij dat de leden daarover moeten beslissen. Maandag hebben ze een overleg gepland. In Italië is het wrak van een neergestorte helikopter teruggevonden. Afgelopen donderdag verdween het toestel van de radar en stortte het neer in een groot bos. Na een tip van een wandelaar konden hulpverleners bij de plek komen. De piloot en zes passagiers hebben de crash niet overleefd.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 Een Nederlands elftal maakt zich klaar voor de Nations League wedstrijd tegen Polen. De ploeg van trainer Louis van Gaal speelt voor de koppositie in de pool. En nou ben je natuurlijk benieuwd naar de opstelling van vanavond. De trainer gaf daar op zijn Van Gaals antwoord op. Als je gewoon gaat nadenken, logisch nadenken... dan uh, weet je uh, dat voetballers een herstelfase hebben... waarin ze meer de rust verdienen. Dus je kan eigenlijk op je klompen aanvoelen... Dat de spelers die uh, tegen Wils hebben gespeeld uh, niet binnen twee dagen uh, weer tegen Polen kunnen spelen. Nou, dan zeg ik al meer dan genoeg. De wedstrijd van Vergaal SS spelers, behalve die tegen Wils hebben gespeeld dus, begint vanavond om kwart voor negen.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZF Met nu. Entertainment for you. Het was al middernacht Volgens slaap nacht, Dan hoor ik de deur Raad voor mij, ik luid de gun. Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit Ik ben vaak heel laat onderweg. En kan niet bij jou zijn.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 en vraag jezelf niet af waarom. Om die samenbaan te bieden. Ik noteer eerder doe het maar gebeuren. Daar ben ik ook, omdat ik je graag mag. Neen zonder jou, Kan ik geen dag. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij. Ik haal steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten, al de en o, van jou. Ah, ah, ah, ah. op ons klein geluk Ik wilde nooit de hele wereld Ik wou alleen maar ja, heb daarvan gedroomd Nu nee, ben jij bij mij Ik hou steeds meer van jou Jij bent mijn hele leven Blijf altijd lief Leven. Jij wordt bij mij Ik kan steeds meer van jou FM van 106.9 FM. Ik wil jou iets vragen, mijn schat. Waarom hebben wij nooit iets gehad?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 als jij maar bij me blijft, echt voor altijd met jou. Alleen Alleen ZFM op 106.9 Is Zon Zandvoort En zomerhits. zomerhits.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 Maken. Ja, ik zou eenzaam zijn, maar ik net me wel. Laat mij mezelf maar zijn, ik heb het altijd zo gedaan, gewoon mezelf zijn.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 Zelfs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 Jou. Het is toch nog goed gekomen en ik volg nu al mijn dromen omdat jij.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 to earth uh.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 Is overkomen heeft de tijd haar stilgezet. Want ik geloof niet in sprookjes tussen zij en haar, die kokers al vallen voor een vrouw. Weet je wel, weet je wel, weet je Shafiq Roman, say my I welcome me from want to drink my, baby young name, girl I welcome from want to drink baby I should be, to come my name, I welcome me from under Baby is een freak, daarom ga ik door het midden heel diep. Zat om te beginnen, wees lief, al die duimen zo mijn niggas, ik vlieg En ik laat je never zitten, no way Zat je zag me bij je ook, okay. yeah vanavond gaan woog, ja vanavond gaan we? Oh yeah, yeah, ik yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. I right Is je naam, en waar kom jij vandaan?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 Board! Genoeg. Het is beter dat je gaat. Je hebt me verdrogen, al die tijd voor ongelogen. Ben jou niet dat zat? Laat mij nu met rust. Het is te laat. Jou nooit verwacht, want jij doet je toch altijd heel heilig voor. Maar de waarheid van toch boven tafel. Ik heb jouw spelletjes wel... Het is te laat. Ik jou niet dan zat. Laat mij nu met rust. Het is te laat.